Bent? Ik kom voor Charlotte Caudet. Corqueresse Charlotte Caudet, zult u bedoelen. Wat wilt u van haar? Ik heb een vergunning dat ik hem mag bezoeken. Vergunning? Van wie dan wel? Wie vindt het zo belangrijk dat de Lely Blanke Moordenares van de revolutie, de engel des doods, bezoek krijgt? Ik heb een vergunning van het Comité du Salut Public ondertekend door Robespierre zelf. Zo. die moet belangrijk zijn. Een vergunning van Robespierre zelf. En eh, als Burgeres Cordé nou eens geen bezoek wil ontvangen... Ha, ik heb veel moeite gedaan deze vergunning te krijgen. Ik zal haar dus ook wel weten te overtuigen. We zullen zien. Kom maar mee. Burgeres Charlotte Cordé. Gevangene nummer 3781. Bezoek voor u. Goedendag, juffrouw. Ik wil geen bezoek, ik wil niemand zien. Gaat u weg, ik heb geen troost nodig. Ik wist van tevoren precies wat de consequenties van mijn daad zouden zijn. Niemand hoeft me daarmee te verzoenen. Maar dat wil ik ook niet. Wat dan wel? Ik wil weten wat u bezield heeft. Of het waar is wat ze zeggen, dat u geen spijt heeft. Wie u tot die daad gebracht heeft. Wie mij tot mijn daad gebracht heeft. Dat heb ik voor het gerecht toch al gezegd? Niemand. Ik heb het helemaal alleen gedaan. En ik ben trots op mijn daad. Is dat zo? U zegt dat wel en de mensen zeggen het ook, maar is dat echt zo? Ja. Ik weet precies wat ik gedaan heb en ik ben daar trots op. Oh, dat vind ik vreemd. En daarom zou ik dan met u willen praten. U zit nu te wachten op uw eigen dood. Op de guillotine. En toch bent u nog trots. Geen spijt. Geen berouw, Niets. Daar zou ik meer van willen begrijpen. Wie bent u dan? Ik ben verslaggever. Verslaggever? Ik kom uit de toekomst uh, en ik ben teruggereisd om met u te praten. En ik ben op weg naar de eeuwigheid, maar dat maakt niet uit. Vraag maar wat u vragen wil. Waarom heeft u Marat vermoord? Marat was een monster. Hij was de oorzaak van alle verschrikkingen en van onze Franse revolutie. Hij was een vijand van het volk. Alleen als we hem kwijt zouden zijn, zou er een kans zijn op vrede. Maar waarom moest juist u het zijn? Een jonge, mooie vrouw die nog een heel leven voor zich heeft? Iemand moest het doen. In Caen, ver weg van Parijs, had ik alle Girondijnen gehoord. Louvet, Pétion, Babarou, Buzot. Ik wist dat ze gelijk hadden, ook al waren ze door Marat en de zijner verslagen. Maar iemand moest die daad stellen. Van hen kwamen alleen woorden, worden, niets dan woorden. Toen heb ik ze gezegd dat ik het volk van Mara zou bevrijden. En wat zeiden zij? Ze lachten. Vooral Barbarou. Was u verliefd op hem? Ik bewonderde hem. Ja, de manier waarop hij praatte, dat, dat vuur, dat temperament. Barbarou was een aantrekkelijke man. Volgens de historici kreeg u van Barbarou een aanbevelingsbrief. Barbarou gaf me een aanbevelingsbrief mee voor afgevaardigde Duperré. Duperré moest me helpen bij het opvragen van een aantal familiedocumenten voor een vriendin van mij. Een non uit het klooster Abbé Oudan, waar ik zelf ook opgevoed ben. Op 9 juli 1793 bent u met de diligence van Caen naar Parijs gereisd. Ja. En op 11 juli kwam u in Parijs aan. Moet u luisteren hoe uw aankomst beschreven wordt door geschiedschrijvers en romanciers. De postkoets die via de brug van Neuilly Parijs is binnengekomen rijdt door de straten van de, van de hoofdstad, hoofdstad over de hobbelige keien van de Rue des Vieux Augustins en stopt voor de Auberge de la Providence. Een dodelijk vermoeide jonge vrouw stapt uit. Een man met een groen voorschoot begroet haar met een buiging en neemt haar reistas van haar over. Ik wil een nette kamer met een schoon bed. Mademoiselle, dat is geen enkel probleem. Bij ons bent u aan het goede adres. Mademoiselle Cordet ontkleedt zich legt zich te bedden, trekt de dekens tot aan haar kin en slaapt de slaap der rechtvaardigen aan één stuk door tot in de vroege morgen. Ze kent geen gewetenspijn, ze heeft geen plankenkoorts. De eenzame samensweerster is naar Parijs gekomen om een moord te plegen, maar die ongewone missie lijkt haar in niets te storen. Ze is er rotsvast van overtuigd dat ze haar volk een dienst zal bewijzen. De dood van dat ene monster zal de levens van honderdduizenden edele burgers in één klap veranderen. Ze heeft alles doordacht. Ze weet zeker dat ze geen detail over het hoofd gezien heeft. Wacht even, die herbergier had geen groen groenschort, maar een blauw. Maar dat is niet belangrijk. Belangrijker is dat die historici of die romanschrijvers van u mij afschilderen als een koelbloedige moordenares. Ze kent geen gewetenspijn, geen plankenkoorts. Terwijl ik mijn hele leven nog geen vlieg heb kunnen doodslaan, laat staan een mens... Laat staan, burger Marat. Maar toch heeft u hem dag... In het jaar 1790 heeft Marat geroepen dat de revolutie haar doel pas bereikt zal hebben... ...wanneer een paar duizend aristocratische hoofden onder de guillotine gevallen zullen zijn. Mijn twee broers hebben moeten vluchten om het hoofd op hun romp te kunnen houden. Dus daarom moest Marat... Ja, ja, het was een principezaak. Het moest gebeuren. Ze schrijven ook dat het uw beledigde trots was die u tot die noodlottige daad gebracht heeft. Hoezo beledigde trots? Omdat de Girondijnen u niet serieus namen. U wilde uw geliefde helder ervan overtuigen dat ze zich in u vergisten. Dat u niet zomaar een waarhoofdig meisje was, aangestoken door vaderlandsliefde tegen het onrecht van de revolutie, maar niet perkelijk tot iets in staat. Jammer dat de mensen alles zo graag versimpelen. Ze begrijpen zoiets niet. Of misschien komt het omdat ik een vrouw ben. Ik weet het niet. Wat bent u gaan doen toen u in Parijs was aangekomen? Eerst ben ik wat van mijn reis gaan uitrusten. Daarna ben ik die papieren gaan regelen voor mijn vriendin uit het klooster. Ik heb door de straten van Parijs gelopen en ik heb geluisterd naar wat de mensen te zeggen hadden. Al die meningen heb ik in mijn hoofd opgeslagen en ik heb ze op een rijtje proberen te zetten. Het resultaat was dat ik er alleen maar vaste van overtuigd raakte dat Mara moest sterven. Waardoor precies? Honger, angst en verdriet. Dat viel er te lezen in de ogen van de Parijzenaars. Mensen, mensen op straat fluisterden. Op durfden Durf niet hardop voor hun mening uit te komen. Ze leden honger, maar ze waren te angstig om te klagen. Ik mag gewoon vrij zijn. Bevrijd van het juk van de koning. Er is geen brood te krijgen. Een dansje rond de vult de maken ook niet. En je kunt er niks van zeggen, want... voel je in het weten rond je kop. Achter iedere de deur luistert een verraaier. Mensen zijn blij. En anderen aan te kunnen brengen. Blijven ze zelf nog even buiten schot. Terreur regeert. En iedereen die er anders over denkt, houdt zijn mond. Doe je vandaag je mond op. En dat is allemaal de schuld van Marat. Zaterdagochtend vroeg, rond een uur of acht... ...ben ik in een winkel in de buurt van het Palais Royal een mes gaan kopen. Goedemorgen, juffrouw. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil een mes. Een lang, scherp mes. Ah, wat voor mes precies? Waarvoor heeft u het nodig? Voor een varken. Ik ga een varken slachten. U? Een varken? Hoe komt u eraan in deze tijd? Ik heb zo mijn wegen. Ja, onze familie heeft nog een goed vet gemest varken. Dat moet er nu maar aan. Geluk gewenst, juffrouw. Geluk gewenst. U bent een geluksvogel. U hebt zeker ook uh, een vergunning om te slachten. Uh, vergunning. In tijden van nood is een vergunning onbelangrijk. Wij nemen het recht in eigen hand. Natuurlijk. Natuurlijk, juffrouw. Maar uh, wat denkt u? Kunt u dat varken helemaal alleen aan? Als ik u nou eens zou helpen, wij weten nu toch al wat van elkaar. U krijgt van mij het beste mes, het beste mes dat ik heb, voor niks. En ik krijg de helft van het varken. Het is onmogelijk uitgesloten. Ik heb een grote familie. Ze rekenen op het varken, we hebben het helemaal zelf nodig. Jammer. Heel jammer, juffrouw. Wij zouden zo gemakkelijk tot zaken kunnen komen. Ik, uh, ik zou u best wat beter willen leren kennen. Dat kan niet, meneer. Ik heb geen tijd. Ik moet naar mijn familie toe. Ik moet voor ze zorgen. Mijn broers zouden het me nooit vergeven, meneer, als ik, als ik ook maar iets van dat beest zou weggeven. Dat hoeft ook niet. Maar u zou mij kunnen betalen. Met die ring aan uw vinger. Eigenlijk had ik Marat op de 14e juli willen doden. Tijdens de viering van de verjaardag van de revolutie op het Champ de Mars. ...of in de conventie zelf, voor de ogen van alle afgevaardigden. Maar toen ik hoorde dat burger Marat ziek was... ...besloot ik hem eerder te bezoeken. Al op de 13 juli. Hallo, goed hier. Naar de Rue L'École de Metzien, nummer 44. Het huis van burger Marat. Weet u hoe Marat bekend staat? Als een monster, als een vijand van het volk... De geschiedenisboeken die geven hem zelfs de bijnaam Annie de Peuple, vriend van het volk, om alles wat hij in zijn leven voor het Franse volk en voor de revolutie gedaan heeft. De mensen die spraken hem zelfs aan met vriend. Ach, weten de mensen veel. Ze laten zich even gemakkelijk leiden als misleiden. Maar als u het allemaal zo goed weet, vertelt u me dan nog maar eens wat meer over Mara. Ach, misschien bedenk ik me dan nog wel. Jammer, maar dat kan niet meer. U hebt gedaan wat u gedaan heeft. Maar goed, als u wilt horen wat... Uh, geschiedschrijving van hem zegt Jean Paul Marat ging de geschiedenis in als de vriend van het volk. Datzelfde La Mie du Peuple was ook de titel van het dagblad dat Marat uitgaf. Marat werd een van de bekendste figuren uit de Franse revolutie. De vertegenwoordiger van de Jacobijnen. De overwinnaar van de Girondijnen. Journalist arts, socioloog en politicus natuurkundige en theoreticus advocaat van de revolutie. Jean Paul Marat is in de zomer van het jaar 1793 maar een beklagenswaardig man. Zijn grootheid wordt geremd door een afschuwelijke ziekte. Hij lijdt, maar hij geeft niet aan het lijden toe. Thuis zit hij in een ijzeren badkuip met koud water... en vecht tegen de fysieke vernederingen. Ziet u? Die zieke man in die badkuip, die gaat u vermoorden. U gaat sentimenteel worden. Weet u wat de oorzaak was van die ziekte? Marat was een geboren revolutionair... Hij betaalde voor die aanleg met een onregelmatig en uitputtend leven. Al in 1782, toen hij als emigrant in Londen woonde, maakte hij een slopende zenuwcrisis door en hield een hardnekkige ziekte hem binnen. U heeft het maar over een ziekte, maar u zegt niet wat voor ziekte dat is. Of is dat een geheim? Mag daar niet over gesproken worden? Nou, natuurlijk wel. Uit zijn eigen woorden is op te maken dat het om symptomen gaat die in de richting van epilepsie wijzen. Hij krijgt aanvallen, gevolgd door krampen die steeds vaker en heviger terugkomen. Hij is een nerveus, voortdurend overwerkt man. Een ziek mens die zich maar zelden goed voelt en nooit weet wanneer de volgende aanval komt. Hij moet zich steeds op vochtige, donkere plaatsen schuilhouden. kan geen normaal voedsel tot zich nemen. is altijd vuil en heeft nauwelijks de mogelijkheid voor een normale lichamelijke hygiëne te zorgen. Maar waarom? Dat was het begin van zijn ziekte. Later groeide de pijn alleen maar. zware hoofdpijnen, gedeeltelijke verlammingen. Af en toe kon hij de linkerkant van zijn lichaam niet meer bewegen. Niettemin is hij koortsachtig aan het werk. Hij putt zich uit tot hij niet meer kan. Hij wordt achtervolgd, moet zich schuilhouden, houden... ...verhuist van de ene plek naar de andere. Maar waarom zit hij in dat bad met koud water? Er openbaart zich bij hem een in wezen niet zo gevaarlijke... ...maar wel zeer vervelende ziekte. Hoe moet ik dat zeggen? Een, een ziekte waar men niet zo makkelijk over praat. Je hoeft zich echt niet te schamen. Ik ben erg nieuwsgierig. Mara Ra leidt aan een pijnlijk eczeem. Hoofdzakelijk op zijn achterste en aan zijn geslachtsorganen. En daarom moet hij in de warme zomermaanden in een bad vol koud water zitten. De huid gaat zweren, jeukt. En Mara kan niet meer zitten of liggen. De pijn kwelt hem dag en nacht. Dat wist ik niet. Ik dacht. Ja, ze zeiden dat, dat, dat hij syphilis had. Nee, nee, dat had hij niet. Hij had een kwaadaardige schimmelziekte die gepaard ging met blaren en zwerende wonden. Even afschuwelijk als een geslachtsziekte. We zijn er. Rubik de Mitsien. Daar is nummer 44. We kunnen uitstappen. Zal ik voor u bellen? Nee, dat doe ik. Waar komt u voor? Ik zou graag met burger Marat spreken. Burger Marat is ziek. Maar ik heb belangrijke berichten voor hem. Hij zal u toch niet kunnen ontvangen, hij is er slecht op toe. Het gaat om belangrijke onthullingen. Het spijt Die... me zeer. U moet begrijpen dat hier. Wie heeft. bent u eigenlijk? Simone Evra. De vrouw van burger Mara. Neem me niet kwalijk. Zou u me dan tenminste kunnen zeggen wanneer ik burger Mara wel te spreken zou kunnen krijgen? Ik weet het echt niet. Niet nu. Wanneer dan? Als hij beter is. En wat nu? Wat gaat u nu doen? Ik weet het niet. Eén ding is zeker. Via haar kom ik nooit bij Mara binnen. Waarom niet, denkt u? Ja, dat voel ik gewoon. Ik voel de vijandschap. Alsof ze weet wat ik van plan ben. Heeft u gezien hoe ze naar me keek? Het leek wel alsof ze me haatte. Ha, overdrijft u nou niet een beetje. Kom, laten we een eentje gaan lopen. Ik moet nadenken. De situatie opnieuw bekijken. Ik weet dat Mara gisteren en eergisteren bezoek heeft gehad van vrienden. Eerst van een delegatie van de Cordeliers. Dat zijn zijn naaste medewerkers. En daarna van een groep Jacobijn. Heeft u goed naar haar gekeken? Hoe heet ze ook weer? Simon Evra? Hoezo? Erg mooi is ze niet. En jong ook niet meer. Je zou zeggen dat de persoonlijkheid als Marat... Ze zal wel andere kwaliteiten hebben. Ze staat al jaren achter Mara. Ook toen die achtervolgd werd tijdens de vlucht naar Londen. Ze heeft zich moeten schuilhouden, ondergedoken in kelders. Ze die heeft gelijk. Hoezo? Dat ze andere kwaliteiten moet hebben. Huh. En wat gaat u nu doen? Ik denk dat ik Mara een brief ga schrijven. En heeft u Mara die brief geschreven? Ja. Ik heb hem geschreven dat ik uit kamp ben gekomen. Het interessant nieuws over wat de Girondijnen daar aan het voorbereiden zijn. Ik heb geschreven dat ik hem persoonlijk moet spreken. Dat het ontzettend belangrijk is. En wie heeft u die brief laten bezorgen? Een van de bedienden in het logement waar ik woonde. Ik ben een beetje met een bevriend geraakt en hij wilde het graag voor me doen. Dus ik was zeker dat Mara die brief gekregen heeft. Ik heb nog een tweede brief geschreven en daarmee ben ik s'avonds om een uur of zeven weer naar Mara gegaan. Ik heb u toch al gezegd dat Burger Marat ziek is en niemand ontvangt. Ik heb Burger Mara een brief gestuurd. Het is ontzettend belangrijk voor het hele land. Luistert u nou als je vrouw. Rampoon, Burger Marat bedoel ik, kan niemand ontvangen. En als u een brief geschreven heeft, dan zult u zeker antwoord krijgen. moet alleen een beetje geduld hebben. Maar gisteren heeft Burger Marat wel een delegatie Corriers ontvangen. En daarna een delegatie van de Jacobijnen. Gisteren was gisteren en we zijn nu een dag verder. U bent trouwens nogal goed geïnformeerd over wie Burger Marat ontvangt. Dat komt omdat... Mijn leven is in gevaar. Ik word achtervolgd. Achtervolgd? Door wie? Door vijanden van Marat en van Frankrijk. Als u hun namen opschrijft, geef ik die aan Burger Mara door. Dat kan niet. Ik moet hem daar zelf over spreken. Nou, als u me niet vertrouwt, dan valt er verder weinig aan te doen. Komt u terug als Burger Marat beter is. Wat nu? Ik weet niet. Och, dan vergeet ik die tweede brief voor Mara af te geven. Bent u er nou weer? Hoe vaak moet ik vertellen dat burger Mara ziek is? Simon, Wie is daar? Wat is er aan de hand? Waarom schreeuw je zo Simon? Een burgeres die zo graag naar binnen wil dat je er wat van zou denken. Ze zegt dat ze je een brief geschreven heeft. Laat haar maar binnen. Maar het... Laat haar winnen, Simon. U hoeft nergens bang voor te zijn. Mara zit bijna naakt in het bad. Simon gooit alleen een kamerjas over hem heen. Zo. Lieve jonge dame. Wat is er allemaal los? Ik kom uit K. Hmm, dat heb ik al in uw brief gelezen. Die girondijnen geven er een illegaal nieuwsblad uit. Het bulletin de Caen. Hmm, wie zitten er allemaal in, Caen? Louvet, Barbaroux. Barbaroux, ook? Ja, hoezo? Ach, ik mocht hem erg graag. U ook? Wie nog meer dan? U bloost, jonge dame. Waarom geeft u hem dan aan? Ik, uh, ik... En wie ze daar nog meer in kan? Pessio en Buzot. Jammer dat die uit Parijs zijn weggevlucht. Niemand zou ze hier iets hebben gedaan. We hebben ze uit de conventie gezet. Goed, maar verder waren ze vrij om te gaan en te staan waar ze wilden. Waarom zijn ze uit de conventie gestoten? Ze zijn niet uitgestoten, jonge dame. We hebben ze afgezet omdat ze corrupt waren. Ze werkten samen met de royalisten. Ze wilden tweedracht in het land zaaien. En ze stuurden aan op een burgeroorlog. ...alleen om er zelf beter van te worden. Jean-Paul, ik vind dit echt te veel voor je. Laat de juffrouw terugkomen als je beter bent. Dat is niet zo. Barbarou en ook de anderen zijn niet uit op eigen voordeel. Het is niet waar dat ze alleen maar aan zichzelf denken. Kalm, kalm nou, jonge dame. Ik wil u niet van streek maken. Vertelt u me liever wat er in Cannes gaande is, want daarvoor bent u toch gekomen? Al Alsof ze iets vermoedt, blijft Simon scherp in de gaten houden... ...wat er zich in de kamer afspeelt. Wanneer ze even weg moet, zorgt ze ervoor dat ze onmiddellijk de de terug de de is. Dat gebeurt gestaan. intussen? De niets. van 24 juni. Mm -hmm. Mara dat zit ik rustig in de. weet ik niet, maar men zegt. De bezoekster geeft me de informatie de door over de Girondijnen in Kaan. Dat kan mij ook niet schelen. Maar wat, wat, wat staat daarin? Dat dat onzin is: dat het doel van de maatschappij het geluk voor alle is. Simon, die ziet dat het gesprek te onbenullig is om Mara op te winden, gaat naar de keuken om een drank voor hem klaar te maken. Is dat alles? Komt u daarvoor helemaal uit kan? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Wat nog belangrijker is, die Girondijnen beramen een aanslag. Oh ja? Op wie? En wanneer? Men wil het comité du salut public afzetten. Buzot heeft contact gehad met generaal Dumouriez. Hij wil de Oostenrijkers te hulp roepen. De Girondijnen zullen in het westen een opstand beginnen en de Mouriez en de Oostenrijkers zullen dan vanuit het noorden toeslaan. Interessant, interessant. Staat dat allemaal in dat krantje van u, jonge dame? Nee, nee, dat laatste natuurlijk niet. Dat heb ik gehoord van Babarou. Ik heb net gedaan alsof ik aan zijn kant sta. Maar ik ben natuurlijk altijd van plan geweest dit aan het wettige gezag aan u door te geven. Maar raakt geïnteresseerd. Hij pakt een stuk papier en maakt aantekeningen van wat Charlotte hem vertelt. Hij buigt zich over het papier. Charlotte kijkt om zich heen en ziet dat ze nog steeds alleen zijn. Ze haalt het mes tevoorschijn. En met grote kracht steekt ze Marat in de rug. Het mes doorboort een long en raakt het hart. Overal bloed. Het water in het bad wordt eerst lichtrood en daarna donker. Mara sterft. Waar waarom ik, lieve vriendin, waarom ik... Jean-Paul! Jean-Paul! Oh god! Waarom hebt u dat gedaan? Help! Help! Charlotte Cordé blijft rustig staan. Ze probeert niet te vluchten. Simon rent naar buiten en roept daarom hulp. Een politieman komt binnen. Waar is hij? Hier. Hier. Hier. Burgemara. Is hij is dood? De politieman had het lijf van Marat uit de bad en legde het neer op de grond. U heeft het gedaan? Ja, ik heb het gedaan. Ik heb burger Marat gedood. Dan moet ik u arresteren, juffrouw. In naam van het volk, in naam van de revolutie en in naam van het comité du salut-publiek... ...arresteer ik u en beschuldig u van moord op burger Marat. Ik begrijp het. Ik zal met u meegaan. Charlotte Corday doet rustig haar handschoenen aan, steekt haar armen vooruit en laat zich kalm boeien. Politieambtenaren brengen haar naar de gevangenis. Ze moeten haar beschermen tegen een woedende opdringende massa. En tegen alle verwachtingen in wordt Charlotte Corday opgesloten in een gevangenis voor licht gestraften. Ik moet zeggen dat ze me heel netjes behandelen. En weet u welke straf u krijgt? De doodstraf. Ik had alleen gehoopt dat het volk me zo stenig en verscheurde. De guillotine is vandaag de dag wel erg gewoontjes geworden. Wist u dat de arts van het gerechtshof Mara's ziekte onderzocht heeft? Volgens hem had Mara nog maar een paar maanden te leven. Zijn invloed zou toch langzaam aan getaand zijn. Dus ik heb hem eigenlijk onsterfelijk gemaakt. Burgeres Charlotte Corday. Gevangene nummer 3781. Charlotte hoefde niet lang op haar vonnis te wachten. Het proces was in een paar dagen voorbereid. Al op de 17 e juli moest ze zich voor de rechter verantwoorden voor haar daad. Het bewijs leverde geen probleem op. Ze was op heterdaad betrapt en ze bekende zonder meer. De messenverkoper van het Palais Royal bevestigde dat het moordwapen door hem aan de beklaagde was verkocht. Ik beken dat ik burger Marat gedood heb. Ik zweer dat niemand mij tot die daad heeft aangezet. Mijn daad was niet het resultaat van een samenzwering, nog de uitvoering van een collectief genomen besluit. Ik heb de aanslag op Burger Mara geheel en alleen voorbereid en geheel alleen heb ik hem gedood. Wist u dat de hele nalatenschap van Mara niet meer dan 25 frank waard was? Arme mijn Mara. De rechters pakten de doodstraf uit. Tussen 7 en 8 uur s'avonds avonds wordt ze door een wagen opgehaald. Ze draagt de rode kap die moordenaars dragen. Onderweg wordt er naar haar gespuugd. Mensen schudden hun vuisten naar haar. Het schafot staat klaar op de Place de la Révolution. Daar houdt de wagen met de veroordeelde halt. Het plein stroomt vol met mensen. De beul wint de benen van de veroordeelde vast. De guillotine zuist naar beneden. Het hoofd van Charlotte Corday valt in de mand die daarvoor is klaargezet.